Vijf uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in het noordwesten van Spanje... is inmiddels opgelopen tot zeker 65. Dat meldt de regionale regering. Er raakten meer dan 100 mensen gewond, onder wie een aantal ernstig. De hoge snelheidstrein met 247 mensen aan boord... was onderweg van Madrid naar Ferrol... en liep vlak bij het station van Santiago de Compostela uit de rails. Alle wagons zijn ontspoord.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 Paus Franciscus heeft zich in Brazilië ferm uitgesproken... tegen de legalisatie van drugs. Het is voor het eerst dat Paus zich mengt in de discussie... in het overwegend katholieke Latijns-Amerika over de liberalisatie. Hij zei dat het vrijgeven van drugs geen oplossing is... voor de problemen door drugshandel en verslaving. Volgens hem kan alleen maar voorlichting daar een eind aan maken. Vanwege de grote problemen door drugshandel en verslaving op het continent... voelen steeds meer Latijns-Amerikaanse politieke leiders... voor het decriminaliseren van drugs.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 Het weer, het is droog in zo'n 16 graden, overdag zonnige periode en het blijft ook lang droog. Het wordt 25 tot 28 graden. Later in het zuiden wel kans op buien, soms met onweer. Dit was het NOS-journaal. Dank u. Dit is Radio 1. VARA, de nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Ben ik blij dat hij het origineel gewoon een takt heeft gelaten die Tom Holkenborg. Je denkt even, hij gaat zich wagen naar Elvis Presley. Kom niet aan Elvis Presley, dat heeft hij wel gedaan. En hij heeft tijdelijk een tact gelaten. In het begin moest ik nog even kijken en luisteren wat hij nou precies had gedaan. En daar hoor je dan Tom Holkenborg Junkie XL. In Amerika vond het ook helemaal geweldig, behalve dat daarna zaten, dan daar vonden dat de naam Junkie XL... dat was volledig misplaatst. Dat kon niet, dat moest gewoon dan maar even XL zijn. Want dat kon anders niet, Tom Holkenborg. Dat was ook een beetje vreemd uit te spreken. Dus werd het Elvis vs. XL. En geen junkie erbij, want dat is dan helemaal misplaatst. Goedemorgen, van harte welkom. Zeven minuten over vijf. Dit is de Vara is op Radio 1. Wie is daar? Ik vertel een historie hier. Wel ja, zeg het wel maar dan. Ik een visit naar London. En ik heb een song over dat. Het was like this.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 Ze hebben al zoveel mooie cd's op een naam te zetten. Ze hebben er al zoveel gemaakt. En niet met de minste producers. Niet met de minste artiesten. Niet met de minste muzikanten. Jongens die ook spelen bij Within Temptation. Ik heb het over de band Cloud Machine. En dit is het meest recente wat ik je kan laten horen. Het is liedje nummer 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Het heet Against the Tide. En het staat op de cd. Die heet A Gentle Sting. En waar je dan de cd kunt kopen? Ik zou gewoon eens even kijken op cloudmachine.nl. Of kom, gewoon even kijken. Ruud de Houweling, ook Googelen. Dan kom je vanzelf tegen. En dan kun je vanzelf achter de cd komen. Walter Becker, Donald Fagan. En de Fats. Het is de Vara op Radio 1. 14 minuten over 5. Goedemorgen, zeg. Even wakker worden hoor. Ja, ik weet het. Baker dan het vegan. Twee intellectuelen uit New York die leuk vonden om poppizie te maken, maar dan wel al met een jazzy sausje. En dat vonden wij toch even wennen met z'n allen. Met moeite kwamen ze in de hitparade, toch in hipprade terecht gekomen komen. Vonden dat het leuk. We zijn er blijven draaien, het zit bieren goed in elkaar, dus waar hoor je daar mij nog over klagen? Ik klaag nergens over, ik vind het helemaal te gek klinken. Echt vertreffend gedaan. De vers. Dit is De Vara op radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. En uiteindelijk gaat het om de chemie die plaatsvindt tussen de artiesten zelf. En de chemie tussen jou en mij, de chemie tussen de radio en de luisteraar. It is all about the chemistry. Ach, laat daar nou Sammy sonic ooit een liedje over hebben gemaakt. In 2001 al. I En maar kijken naar je wekker, wat hoort er allemaal? Kijken naar je loge, want er zit een raar geluidje tussendoor. Als, alsof er een telefoon gaat, alsof er een wekkertje afloopt. Maar lieve luisteraars, dat is geen sinds het geval. Het zit verwerkt in dit plaatje, afkomstig van Semisonic en meneer Minneapolis. Daar komen ze vanavond op Gabby Young, schrijft ze. Young. Een poosje geleden sprak ik met Batanja Joy Bradley. Zij is van Bradley Circus en zij heeft een nieuwe CD gemaakt met haar band. Dat gesprek dat hoor je zometeen. En ze speelde ook live voor mij even twee liedjes. Die liedjes ga je zometeen ook beluisteren. Heel intiem, heel klein en heel naakt. Change of address But keeps his telephone number And hopes for the best He makes a list Of all his favorite friends Then leaves his footprints On the steps That shine with tears That he has left again And again, again And again, again And again He bought his clothes From a skateboard hung around in places where nobody speaks He got online to an internet club and played trivial pursuits with the goddess of love. and counted his Dat was het. Dit waren de lightning seeds. Dizzy Hyde, heette de cd. Iedereen vergeten, waarschijnlijk 1996 gemaakt. Eerste liedje. Imaginary Friends, zo heette het. En dan, even naar het album van Brian Wilson. Wat hij uitbracht, Smile. Na 40 jaar bracht hij het album Smile uit. Niemand dacht dat hij dat ooit nog zou doen. We wisten al dat hij zo gek was als een torenklok. En dat hij toch een beetje vreemd in het hoofd was. Want er zijn verhalen genoeg over te vertellen. Er is van alles over te lezen. Brian Wilson, afgelopen jaar met de mannen... toch weer bij elkaar gekomen en een nieuwe cd gemaakt. Maar het album Smile van deze man verscheen inmiddels in 2004. 40 jaar naar dato. Hij had talloze therapeuten versleten. Die waren zelfs inwonend, inpandig bij hem... zodat hij ze meteen in huis had, zodat hij meteen in therapie kon. Zo zat de man aan elkaar, vreemde jongen. Maar het album kwam... En hij maakte gebruik van, van Dyke Parks, die wilde ook nog wel even meewerken. En ja, die 40 jaar dat we geduld hebben gehad dat we hebben moeten wachten op de man, heeft ons wel beloond. I, I like the colorful clothes she wears. And she's already working on my brain. toch de jaren 60 niet afzweren. We moeten toch af en toe terug naar de jaren 60. Dat deed Brian ze ook nog even. Had het materiaal ooit eens gemaakt, maar kwam er niet naartoe. Het lukte hem niet om het af te maken. Hij kreeg het niet van elkaar. Uiteindelijk is het toch allemaal gelukt. En we weten wat er daarna is gebeurd. En dat heb ik je net ook zo'n beetje verteld. Ach, wie is daar? Hallo. Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is? Ach, u bent er weer. Half zes. Bedankt.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 Hey, I will stand my ground and I won't back down. No, I won't back down. We dat even bij technicus Peter Keuter. Peter, geef je een hand. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Goed, ga je doen zometeen? Een uh, uh, programma schrijven. Oh ja, van uh, Lara ja. en uh, Marcel. Nou, oh. Bert Versloten. Oh, die is er. Bert Versloten is er nu. Oké, okay, goed. Doe hem de groeten voor mij. Oké, okay, goed. Dan weten we wat er zo meteen gaat gebeuren op deze radio. Zijn er belangrijk. En wat er nu gaat gebeuren... is dat in een opname van Matanja Joy Bradley... Bradley Circus, enige tijd geleden opgenomen... en ze liet ook nog twee liedjes aan ons horen. Bradley Circus. Batanya Joy Bradley... Ik ben Jana naam even kwijt. André van der Boogaert. André van der Boogaert. Ach, ach, André van der Boogaert. Wie kent hem niet? André. <laughs> zeg, leuk dat jullie er zijn. Ik ben altijd een beetje in verwarring. Als ik jou zie alleen, mm -hmm. denk ik altijd aan Bradley Circus. Ja, ik vind het juist heel leuk om te combineren, zeg maar. Ik heb nou twee bands en ik treed daarnaast dan ook helemaal in mijn eentje ook nog op. Dus het is heel divers. En um, ja, ik, ik snap wel dat het soms voor andere mensen... wat moeilijker is gelijk te vatten of zo, maar... Uh, Bradley Circus blijft bestaan naast mijn solo-ding... wat ook heel erg goed gaat op het moment. Ja, maar, maar de jongens van... van ja, anderen helpen jullie haar dan toch ook als ze solo bezig is? Nee. Nee, niet echt. Of zeg je <lacht> maar, nou, dat is je eigen ding. Eh. Ja, oudoe. Do. <lacht> Dikke doei. <lacht> en, nee, ja, dat In loopt nou, gewoon... Nou, zo'n beetje gescheiden wereld wel. Ja. Ja. ja, maar als ik jou hoor, dan hoor ik toch eigenlijk ook Bradley Circus. Quas tel, vier. Nou, je hebt natuurlijk wel een kleine overlapping. Want de roots... En jouw gevoel zit erin. En mijn stem blijft hetzelfde. Maar ja, er is wel een andere hoek, zeg maar. Bradley Circus is veel meer Americana. En wat ik solo doe, dat gaat ook een beetje richting pop. En en roet, zeg maar. Dus het is net een andere, andere ja. weg. We geven jullie er wel eens commentaar op, André, dat je zegt van, oh, heel de we hoorden jouw, uh, we horen jou, uh, we horen jouw, we solo. Dat moet je van anders doen joh, dat moet je zo niet doen. Gebeurt dat wel eens? Nee. Of niet? Of denken ja. jullie van, de, van we laten we in de shop gaar koken ja. daar. Ik bemoei me er helemaal niet mee. Nou, nee. ik stuur je toch nee. heel soms wel eens een, een, nummer en dan zeg ik van, Ja, dat, dat wel ja. Ervan, ja. Of, ja. En dan reageert hij niet op. Hij ja. Zet... ja, dat wel. Hij stuurt wel eens een nummer door ik voor dat ik vind niks. Nee hoor. Ja, dan geef ik soms wel eens mijn mening. Maar... Ja, ongezellig. Ja, zoiets. Ik mis een applaus. Nee, daar was. Wordt... Oh, daar wordt we het gekomen. Goed. Het gaat over een meisje waar ik nog geld van krijg. Dat is echt niet waar. Oh, ja, want zo. we gaan uh, naar nee, ordinaire mensen. Het <lacht> <lacht> is een ander nummer. <lacht> <lacht> Dit gaat over uh, eigenlijk geen simpele gast. Hij wil heel graag simpele dingen doen, simpel werk en zo. Het is een maar, succesvolle uh, uh, muzikant die eigenlijk uh, timmerman wil worden. Ja, yeah, maar hij kan niet timmeren. Are you ready boys? Yes. Ready? Ja. Yeah. En dit was Kicking But Not High. Zo heet het album Kicking But Not High. Uitgebracht in 2013 april van dit jaar dus. En nu al redelijk succes. Alleen zou het wel leuk zijn als ze dan nog wat meer succes zouden hebben. Want dat verdienen ze. Bradley's Circus. Vreemdsoortige geluiden tot u diep in de nacht. Of vroeg in de morgen, dat is ook niet zo verwonderlijk, want. Uh... De nacht klinkt anders. Vandaar dus. Royksap, zo heten ze. Dat zijn twee mannen, ze komen uit, Noor uit Noorwegen. En het zijn Thorbjörn Brundtland en Sveinbergen. En Roykskop, dat is de rookpluim, de paddenstoel die je ziet. nadat de Anton-bom is ontploft. Dat heb ik dan gehoord. Get your star, if you can special one two. Alicia van oorsprong uit 1977, en dat was altijd John. Heb ik niet hoeven te zeggen, want dat was een herkenbaar, een herkenbaar geluid. Het is dat ik afgelopen week tv zat te kijken en ik kwam in werelds beste pop-idol finalisten of pop idols figuren, meest markante pop-idols. Nou, zoiets dergelijks was het. En daar zat een jongen in, en dat was vreselijk om aan te horen. En dat vond de jury ook. En die jongen die kwam met zijn, met zijn iPodje en P3-spelletje, kwam hier binnen en toen zei hij van: Als ik dat nou aanzet, dan kan ik gewoon zingen, want dan heb ik ook even de maat. En hij begon op een gegeven moment en dat ging als woord... Zing! Zing! Oh, zing. Dus die jury die wees hem meteen aan de deur en terecht. Maar ik dacht van, hé, hey, dat is dat liedje van Travis. Dat is een goede plaat. Dit is Travis, zing. so low, why'd you have to get so low, you're so, you've been waiting in the sun too long, but if you sing, sing. I is dat Sing Sing Sing van het mannetje te verklaren. En ineens begrijpen we ook, begrijp ik ook in ieder geval, dat hij werd afgewezen door de Amerikaanse jury, was het, meen ik. Maar dit was het origineel van Tadabies. En dit is wel een prachtig lied. Als je dan het origineel hoort, dan denk je, ja, ja het kan wel heel mooi zijn. En zo komen er heel veel pop-idols, kandidaten, voice-of-holland kandidaten, waarvan we weten op voorhand al dat er weinig van over zal blijven. Het is niet de solshow show van ferrimaat. Nee, het is de nacht klinkt anders. Waar is Rolkoeners? Ik heb geen idee. Hij zal ongetwijfeld een kaartje sturen, want zo is hij. Hij is op vakantie. Ik heb geen idee waar hij uithangt, maar Rolkoeners kennende, gaat hij op wintervakantie, skivakantie en gaat hij op zoek naar een zonnig land in de zomer. Dus ongetwijfeld zal hij op, op een mooi zonnig oord vertoeven. Dan laat hij de talco achter aan Paul van Gelden en Hubert Mol. Paul van Gelder 24 Hubert Mol 46. Dat doet hij volgende week ook nog. Dan ben je er voorbereid en de gewaarschuwd mens telt voor twee. I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 In 2003 kreeg je een bloeding. Luther Vandross, 2005 is hier verleden. Veel platen na weten te zetten, veel hits weten te maken. En dit was er dus zo een achtergrondzanger geweest, bij heel veel artiesten. Heeft ook nog een duidelijk zakje gedaan, mensen op weg weten te helpen. Dit was never too much. Het is vijf minuten voor zes. Even een ondeugend plaatje. Mother told me not to come. Three Dog Night... Of de oorsprong van Randy Newman Scare me up to death. Open up the window, circle. Let me catch my breath. Mama told me not to come. Nou ja, dit was de varennacht op Radio 1. Dank voor het luisteren. Tussen 2 en 4.30 van Gelder. Volgende week is hij weer van de partij. En tussen nu 4 en 6 uur was het Hubertus Canelis Matienis Matienmol. Met het Pieterske Brabant. Dank voor het luisteren. Ik wens jullie nog een hele mooie dag. Geniet van deze dag. Het gaat u prachtig weer. Heb hebben we laten vertellen. Zometeen op deze zender. Het Radio 1 Journaal. En graag tot volgende week. Dag.